4 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De elf slachtoffers van de aanslag op de synagoge in de Amerikaanse stad Pittsburgh gisteren waren oudere gelovigen. Op een persconferentie maakte de forensische dienst bekend dat de elf slachtoffers tussen de 54 en 97 jaar oud zijn. Bij de schietpartij raakten ook zes mensen gewond. Onder hen zijn vier politieagenten van wie er twee inmiddels weer thuis zijn. De dader van de aanslag op synagoge Tree of Life was gewapend met een semi-automatisch geweer, drie pistolen en drie automatische pistolen. Na een vuurgevecht met de politie gaf hij zich over en werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. De 46-jarige verdachte ligt nog in het ziekenhuis. Hij wordt beschuldigd van moord, poging tot moord, zware mishandelingen en etnische intimidatie.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 Meldingen kwamen uit het hele land. De storing begon vannacht rond half drie en was vanmiddag rond half drie opgelost. In zee bij Tel Aviv is een Nederlander verdronken toen hij probeerde twee kinderen te redden. Het is een man van 55 uit Putten. De beide kinderen werden uit de golven gehaald, maar de Puttenaar verdween onder water en overleed. Hij was in Israël omdat hij met een groep van de Puttense Andreaskerk op studiereis was. Een dominee die ook hield bij de reddingsactie raakte licht gewond. Het weer vrij zonnig, maar ook wolkenvelden. In het Waddengebied kan een buitje vallen. Verder blijft het droog. In het zuiden komt geleidelijk meer hoge bewolking opzetten. Het is 7 tot 9 graden. Morgen overwegend bewolkt, Er kan wat regen vallen, maar op veel plaatsen blijft het droog. En het wordt morgen hoger uit 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Muiden staat file tussen Lelystad en Knaalpunt Almere... 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Er wordt daar aan de weg gewerkt. En op de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorrel en Bergen 3 kilometer... met zo'n 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ha ha ha!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 Als de dieven op de vlucht. Als het even kan, laat me stelen dan. Als het even kan, laat me stelen dan. Alles wat ik zag, doos deze, dat was geld. Kan. En alles wat ik zag, doos deze, de dat was hout. We waren als de diepen, op de vlucht. Kan. We waren als de dieven op de vlucht. Kan. We gingen voor die diamonds, schouder in de Zagen dat snel opgaan in het druk. We waren te naïef. Het is mislukt. We waren te naïef. Het is mislukt.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 I'm right on.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 Ik ben dance girl, come and dance with me. For aprender a control, a fiesta, fiesta, you ain't gotta be solo. No ZFM Gonna throw my cares away Just Call my girls, gonna be with you in tear Get your Ray-Bans on, feeling hot and good to go, yeah Gonna throw my cares away Come my girls gonna be with you in 10 Get your ray-bans on feeling how they get to go Yeah